Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. De opstandelingen in de Syrische stad Yisr al-Segur bereiden zich voor op een aanval door het leger. Inwoners schrijven op Facebook dat ze bang zijn voor een slachting en vragen om hulp. De regering beweert dat in de stad, niet ver van de Turkse grens. gewapende opstandelingen zeker 120 agenten hebben gedood. Gevreesd wordt dat in reactie daarop een aanval zal worden uitgevoerd. Syrische activisten ontkennen dat ze geweld hebben gebruikt. Ze zeggen dat er wel is gevochten, maar dat de strijd mogelijk ging tussen het leger en muitende militairen. Ook houden ze het voor mogelijk dat de Syrische regering de gevechten in scène heeft gezet om een aanval te rechtvaardigen. De Europese ministers van Landbouw houden vanmiddag spoedberaad in Luxemburg over de EHEC-bacterie. Ze praten onder meer over financiële steun aan tuinders die door de crisis veel omzet mislopen. Mogelijk komt er een Europees noodfonds. Waarschijnlijk zal Spanje ook schadevergoeding van Duitsland eisen... omdat de Duitsers vorige week ten onrechte Spaanse komkommers aanwezen... als oorzaak van de EHEC-uitbraak. Die beschuldiging zou de Spaanse telers ruim 200 miljoen euro per week kosten. Door de EHEC-bacterie zijn ruim 2000 mensen ziek geworden. 22 van hen zijn overleden. Het zijn vooral Duitsers en mensen die onlangs in Duitsland zijn geweest. De bron van de besmetting is nog altijd onbekend. President Saleh van Jemen is vrijdag bij de aanval op het presidentiële paleis zeer ernstig gewond geraakt. Dat hebben Amerikaanse regeringsfunctionarissen vernomen. Het is onzeker of hij van zijn verwondingen zal herstellen. Saleh zou op 40% van zijn lichaam brandwonden hebben opgelopen en een klaplong hebben. Na een granaataanval door tegenstanders van zijn bewind werd Saleh naar Saoedi-Arabië gebracht. Daar wordt hij nu verpleegd. Zijn vertrek werd door zijn tegenstanders in Jemen als een overwinning gevierd. De mobiele eenheid probeert bij Borselen een kleine vrachtwagen van Greenpeace van het spoor af te krijgen. Greenpeace wil een transport van splijtstofstaven uit de kerncentrale Borselen naar het Franse La Haque tegenhouden. Verslaggever Joris van de Kerkhof. De trein staat nog een meter of vijftien uh, van een busje en aan dat busje zijn uh, vier mensen van, uh, van Greenpeace uh, vastgeklonken. Er is niet zo heel veel verandering in te zien. Dat is al nou, meer dan een uur gegaan dat ze, dat ze hier staan vastgeklonken aan dat busje. In de bus ook politieagenten die op een of andere manier ervoor willen zorgen... dat het busje naar voren kan en de trein er dan weer overheen. Greenpeace zegt dat in de wagons een hoeveelheid afval zit... die te vergelijken is met wat is vrijgekomen bij de kernrampen in Tsjernobyl en Fukushima. Als de kleine vrachtwagen door de politie is weggehaald... komen er op andere plaatsen nieuwe blokkades, zegt Greenpeace. In een dorp op de westelijke Jordaanhoever is een moskee aangevallen... vermoedelijk door Joodse kolonisten. De Israëlische politie heeft een onderzoek ingesteld. Een brandende autoband werd in de moskee gegooid... en het gebouw werd beklad met Hebreeuwse leuzen... onder andere met het woord prijskaartje. Dat woord wordt door militante kolonisten gebruikt... om aan te geven dat ze iedere maatregel tegen de kolonisten zullen vergelden. Het Israëlische leger vernietigde vorige week... een bouwwerk van kolonisten in de buurt van de moskee. Het weer eerst vrij veel bewolking, maar geleidelijk op steeds meer plaatsen ook zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond meer bewolking, vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer. ABB-verkeersinformatie. Er staan nog files bij Amsterdam op de A7 van Horen naar Zaandam voor Afritwijder Wormer. Twee kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A8 richting Amsterdam voor knoop het Koenplein twee kilometer. En door een betoging van buschauffeurs staan er files op de ring van Amsterdam, op de A10 Noord richting Amersfoort tussen eh, Volendam en Diemen, 5 kilometer. En op de A10 West richting Den Haag, tussen Geuzeveld en Sloten, 2 kilometer. Zelf een website maken was nog nooit zo makkelijk. Met iBlocks. iBlocks, een online programma met alle functionaliteiten voor een professionele website. Inclusief een webshop met betaalkassa. iBlocks is simpel, zoekmachinevriendelijk. Eenvoudig te koppelen met Facebook en Twitter. En gratis uit te proberen. Kijk snel op iBlocks.nl. iBlocks met XS. Iedere 18 seconden overlijdt er iemand aan tuberculose. Dat is onnodig, want iedereen kan genezen.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 Ons ingewikkelde systeem van kinderalimentatie leidt tot onnodige verwarring en juridische procedures. Hoe ziet de economische winst-of-verliesrekening van Zuid-Afrika eruit? Een jaar na het WK. Het is het eerste grote toernooi op het Afrikaanse continent. Ik denk dat je niet moet onderschatten wat dit voor de Zuid-Afrikanen zijn zelfvertrouwen heeft betekend. Een Nederlandse internist in Bremen leidt de behandeling van EHEC-patiënten. Het laatste nieuws rondom de trein met het radioactieve uh, transport... en het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is vijf en half over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De berekening van de kinderalimentatie is nodeloos ingewikkeld... en moet dringend worden veranderd, betoogt juriste Merel Jonker. Ze promoveert volgende week op het onderwerp met haar proefschrift. Ik citeer het recht op levensonderhoud, dubbele punt, een gedeelde zorg. Mevrouw Jonker, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er niet goed nu? Op dit moment is het erg ingewikkeld. Het is zo dat uh, de kinderalimentatie wordt bepaald... aan de hand van een heleboel factoren. Hmm. En dat betekent dat je bij de berekening ook heel veel vaste of, of werkelijke kosten hebt... die van je inkomen worden afgetrokken. Dus uh, je hebt het inkomen, daarvan wordt je woonlasten afgetrokken... daarvan wordt je levensonderhoud afgetrokken... maar ook je kosten voor je auto, voor je nieuwe woning, voor je inrichting daarvan. En daardoor heb je aan de ene kant de kans dat er heel weinig geld overblijft voor het kind... Aan de andere kant kun je over al die kosten kun je gaan discussiëren. Dus daardoor ontstaan heel veel conflicten. Ja, Het uitgangspunt bij kinderalimentatie is dat door een scheiding kinderen niet in welvaartsniveau de dupe mogen worden van zo'n scheiding. Dus dat, ze, he, dus dat er in feite voor hun welvaartsniveau voldoende geld overblijft ten opzichte van de oude situatie. En dat is het uitgangspunt. Nou zijn er hele simpele staatjes op internet te vinden waar je dat allemaal kunt invullen. Wat is je bruto salaris per maand enzovoort en dan rolt daar een bedrag uit. Ja, het bedrag dat daar uitrolt is de behoefte van het kind. En daarvan is inderdaad het uitgangspunt dat een kind er niet op achteruit mag gaan. Maar ik denk dat dat een illusie is, omdat ouders na een scheiding hebben ze twee huishoudens, dus ze hebben minder te besteden. Ja. Dus Dat is de ene kant. Ouders gaan er meestal ook op achteruit, financieel gezien. Dat, dat bedoel ik. En ja. daardoor hebben ze minder voor het kind. Ja. Um, dus. Wat de... is dan de oplossing? Nou, Ik heb gekeken in mijn onderzoek naar uh, de kinderalimentatiestelsels... in Noorwegen en Zweden. Ja. En daarin wordt veel meer uitgegaan van... nou, wat kost een kind nou daadwerkelijk? Ja. Dat is het ene uitgangspunt. Het andere uitgangspunt is wat verdient iemand... en welke kosten mag hij redelijk van zijn inkomen aftrekken. En dat zijn vaste normen mm -hmm. die ze daarvan mogen aftrekken... waardoor er meer overblijft voor het kind. Er is maar... van tevoren heel veel duidelijkheid over wat iemand moet betalen... Mensen kunnen inderdaad op internet dan een staaf invullen. En daar rolt een bedrag uit. En dat is dan niet de behoefte van het kind. Maar echt daadwerkelijk wat iemand moet betalen. Hmm. Waardoor ouders zelf afspraken daarover kunnen maken. Zonder dat ze advocaten, mediators, rechters nodig hebben. Ja, dus maar wat, wat, is het, wat, wat kun je dan niet meerekenen in het uh, Scandinavische model Del, wat hier wel kan? Nou, bijvoorbeeld de, de reiskosten naar je werk. Of de auto. Of de... Um, Kosten voor een nieuwe opleiding. Of... En het zijn dus niet alleen de extra lasten die je niet af mag trekken... maar ook in Nederland mag je je werkelijke hypotheek aftrekken. In Noorwegen zeggen ze een bepaald bedrag... of een bepaald percentage van je inkomen. Het is, het is veel meer gestandardiseerd dan in Nederland. Hm. Um, kan iedereen het dan wel betalen? Het is zo dat als je het uiteindelijk niet kan betalen... daar wordt wel naar gekeken... dan... Uh, hoef je niet te betalen of minder te betalen. Dus er wordt uiteindelijk... net als in Nederland wel gekeken naar... of iemand het kan betalen. Maar het grote verschil is... dat er vaak in de Scandinavische landen meer overblijft. Omdat er... Um, er wordt rekening gehouden met... wat je redelijk voor een huis kan betalen. En als je dat niet kan betalen... dan moet je wellicht kleiner gaan wonen. Dat is wel de consequentie. Ja. Het zijn natuurlijk vooral de vaders... Hè, die de uh, kinderalimentatie betalen over het algemeen. Nou... Het LBO krijgt uh, de inningsverzoeken binnen. En 99 Wat is LBO? Het landelijk bureau inningsonderhoud bijdragen. Dus ja. als je geen kinderalimentatie ontvangt... Ja. dan kun je een verzoek indienen bij die instantie. Ja. En zij gaan dan de alimentatieplichtige ouder verzoeken om de bijdrage te betalen. Ja, dat is In 9 van de 10 gevallen is dat de vader? Het LBO zegt dat in 9 van de 10 gevallen dat de vader is. Ja. Juist. Ja, Dus is het dan niet zo dat... Um, uh, want het is, het is trouwens toch ook gewoon verplicht om kinderalimentatie te betalen? Absoluut. Of je nu getrouwd, ongehuwd samenwoont... als je een kind hebt verwekt, dan moet je daarvoor betalen. Ja. Dus is het dan geen slecht nieuws voor vaders... dat ze straks nog meer hun portemonnee moeten trekken? Nee, het is uh, zeker geen, voor, geen slecht nieuws voor vaders, want uh, sommige vaders zullen er uh, meer aan overhouden, dat moet ik er ook eerlijk bij zeggen. Maar anderzijds is het zeker geen slecht nieuws, omdat het tot minder conflicten zal leiden. Het is heel duidelijk vooraf, wat moet je betalen, welke normen wordt er van uitgegaan, ja. en dat zijn hele beperkte vaste normen. Want het leidt nogal eens tot glazen, hè? Het uh, leidt tot heel veel conflicten en heel veel rechtszaken. Ja. Nou, ja, je ziet alleen al bij het LBO dat het afgelopen jaar... bijna 10.000 verzoeken om inning uh, zijn binnengekomen. En ja. ook... De, de rechtszaken buiten de scheiding om... is het een enorme stijging plaatsgevonden de afgelopen jaren. Het gaat om 8.000 procedures hè, buiten echtscheidingszaken om jaarlijks. Juist. Uh, en en 50.000 kinderen op hun hoofd worden jaarlijks het slachtoffer van een echtscheiding. Juist, ja. En het gaat u om het belang van dat kind. Absoluut. Maar ga, ga je dan uit van, laten we zeggen, een soort van basisalimentatie? Je gaat uit van... Nee, je gaat niet uit van een vast bedrag van een kind. Dus een kind van... 15 jaar kost dit en dat moet je betalen. Dat hmm. is niet wat ik voorstel. Hmm. Ik stel voor dat je nog wel steeds uitgaat van het inkomen van de ouders... maar dat daarvan bepaalde vaste normen mogen worden afgetrokken. En is, dan, en is dat dan beter of slechter voor hogere en lagere inkomens? Er zijn eigenlijk drie vragen in één, geloof ik. Maar goed, desalniettemin. Het kan er uiteindelijk op neerkomen dat iemand met een lager inkomen... nog steeds geen draagkracht of geen vermogen heeft... om de kinderalimentatie te betalen. En wat dan? In dat geval... Uh, ja, in de Scandinavische landen hebben ze daar een, een soort garantiebedrag voor. Ja. Dus dat de staat dan ingrijpt. Uh, in, in Nederland is dat niet het geval. Zal ook als je de Scandinavische stelsels wat betreft de vaststelling overneemt ook hm. niet het geval zijn. Uh, Want wat gebeurt er eigenlijk hier als een vader zegt sorry ik kan het niet betalen? Dan wordt dat in eerste instantie afgeweld op de verzorgende ouder. Ja. Uh, als deze verzorgende ouder in de bijstand zit... dan betekent dat dat zij op die manier een soort extra bijdrage krijgt. Ja, maar kan de rechter tussen beiden komen? Kan de rechter de vader dwingen om toch die kinderalimentatie te betalen? Op straffen van? Nou, dat, ervan? nou dat, dat hangt er vanaf. Kijk, er zijn twee verschillende situaties. De eerste situatie is dat iemand niet kan betalen, omdat hij echt geen inkomen heeft. Uh, andere situatie is dat hij niet wil betalen. En uiteraard, als hij niet wil betalen, maar hij kan betalen... dan komt de rechter tussen beiden, of het LBO of... Juist. Goed, ja. uh, uw bevindingen zijn dus uh, simpel samengevat. Uh, het moet allemaal overzichtelijker uh, en transparanter en uh, vooral simpeler. Juist. Uh, wat gaat u met die bevindingen doen? Nou, ik weet dat er op dit moment twee Kamerleden zijn... die dit onderwerp hebben opgepakt. Ja van de PvdA en de VVD. Ja. En zij overwegen om een wetsvoorstel uh, in te dienen. En ik hoop dat zij mijn onderzoek ter harte zullen nemen. Volgende week is het voor iedereen te lezen... want dan uh, bent u als het goed is gepromoveerd. Hè? Ja. Veel succes bij die promotie en dank u wel voor uw komst. Hartelijk dank. Wij wonnen bijna. Beste mensen, verliezen doet pijn. Maar de Zuid-Afrikanen... Blank, zwart, kleurling, echt alles had eigenlijk maar één doel. Kwamen hun dromen uit? Vooruitgang, winst, werkgelegenheid, zwart en blank eindelijk één? Of terug naar af, na 2010? Op het moment dat de toeristen weg zijn, dan houd ik je gewoon een heel opstaande wezen op. Deze week in Goedemorgen Nederland, Zuid-Afrika, een jaar na het WK. Winst... Oei, oei. Of verlies. Ja, Gou gouden bergen. Winst voor iedereen en de oplossing voor alle problemen. Inclusief de tegenstelling tussen blank en zwart. Zo zagen veel inwoners van Zuid-Afrika het wereldkampioenschap voetbal vorig jaar. Verslaggever Egbert Hermsen reist een jaar nadat WK door het land. Zuid-Afrika dus, om te onderzoeken welke dromen uitkwamen. Vandaag de economische winst- en verliesrekening vanuit Kaapstad. Ja, de spanning neemt toe. Vanavond om half negen speelt Nederland tegen Uruguay. De eerste halve finale op het WK voetbal. Na meer Porto in 2004, Leipzig in 2006 en in 2008 Bern is nu Kaapstad aan de beurt voor een grote oranje parade richting stadion. Ja, ik sta bij de fanwalk. De wandeling die fans maken van het vetterrein in de binnenstad... hier naar Greenpoint, waar het stadion staat, waar de wedstrijd wordt gespeeld. Die wandeling gaat zometeen beginnen en die is... De afgelopen weken is het een instituut geworden hier in Kaapstad. Bijna een jaar na die avond van de halve finale ben ik met Nederlander Klaas Deknatel in Kaapstad terug bij dat Greenpoint Stadion. Klaas zet speciaal voor het WK de website Zuid-Afrika Journaal op. En is nu de man achter de site Emerging Africa Over economie en ondernemen in Afrika. Over de voetbalsupporters zag je dat tijdens het WK... eigenlijk nog vier keer of vijf keer zoveel inwoners van Kaapstad naartoe kwamen. Gewoon omdat ze het zo leuk vonden om die voetbalsupporters te zien. En ook wel een beetje dat ze zich veilig genoeg voelden om die straat op te gaan. Veel supporters en fans dus, maar wel minder dan waar Zuid-Afrika op gehoopt had. Ik denk dat die 350.000, wat een redelijk tegenvallend aantal was... verwachtten aanvankelijk eigenlijk 500.000... Die hebben natuurlijk geld in het laadje gebracht, maar Zuid-Afrikanen hadden eigenlijk die hele maand vrij. En die zijn enorm gaan feesten en hebben van alles ingeslagen. Ook om naar het voetbal te gaan met Fuvuzela's en dergelijke. Dus daar is destijds geld verdiend. Maar ik denk dat eigenlijk veel belangrijker is geweest dat er op de lange termijn voor Zuid-Afrika kansen staan. ontstaan. Ze hebben in ieder geval de infrastructuur hebben ze enorm aangepakt. Er zijn wegen aangelegd, vliegvelden aangelegd. En die infrastructuur die, uh, maakt Zuid-Afrika klaar om de economische groei van de, voor de komende 20 jaar op te vangen. Dus Zuid-Afrika groeit vrij snel, dus is drie tot 4 procent uh, economische groei uh, dit jaar. Dat moet omhoog, want er een enorme werkloosheid heerst in Zuid-Afrika. Aan de andere kant is het heel erg belangrijk denk ik, geweest dat doordat het WK een succes is geworden... ...Zuid-Afrika eigenlijk de wereld heeft laten zien dat ze tot zoiets in staat uh, zijn. En ik denk dat, dat dat ook een heel positief gevoel heeft gegeven aan, aan mensen die potentieel in Zuid-Afrika willen investeren. Komt die bal met een hard schot en die gaat erin! Het is van Bronkhorst. Het is in de 105e land. Die de bal er gewoon in roost van 20 meter! En Nederland heeft met een geweldige knal van afstand door van Bronkhorst de 1-0 voorsprong, 17 minuten gespeeld... ...en dit is erg, erg lekker! People's view of South Africa has changed. There's, there's very little question in my mind about that. Guy Lundy is directeur van Accelerate Cape Town en promoot namens de 45 grootste bedrijven van de kaartprovincie het investeringsklimaat. Naast een positiever imago noemt ook hij als winst de investeringen in De infrastructuur. That infrastructure, um has enabled us to do business better and has enabled our economy to operate more smoothly. Maar heeft Kai Lund die al harde cijfers over die economische winst? Ehm um, there's not I don't think there's too much art and I think that one of the reasons for that is because there's a recognition that one can't expect immediate gains. Wel economische vooruitgang door het WK dus, maar vooral op de langere termijn. Toch zijn er ook al resultaten zichtbaar, zoals meer toeristen en zakelijke bezoekers. We've got a lot of business people coming in from all over Africa and around the world into Cape Town, meeting, discussing business opportunities and so on. En dan is er de uitnodiging aan Zuid-Afrika om lid te worden van de groep BRIC-landen, landen met snel groeiende economieën. Uh, Brazil, Russia, India, China en zuid South Africa. And I don't. dat you think that that's partly because of 2010? I certainly would say so. The change of image is very, very important for us. And it does drive uh, many investment decisions. You know, let's face it, investment decisions aren't only made on spreadsheets. They're also made in people's hearts and minds. Welkom bij to Cape Town. De meest prachtige stad in Afrika. Met Table Mountain als de stad's achtergrond, backdrop. De stad is home to een harmonieuze blend van... Natural... En iemand voor wie dat positievere imago van Zuid-Afrika direct zoden aan de dijk zet... is Owen Jinka, eigenaar van Roots Africa Tours. Speciaal voor de toerist die het nieuwe Zuid-Afrika wil ontdekken... inclusief townships en echte lokale cultuur. We uh, take tourists from abroad... Uh, showing them the beauty of Cape Town, like the Cape Points, the Table Mountains, the beauty of our city, the councilor side, the townships. Oké, okay, maar nu let's talk business. Wat is er veranderd voor hem als tour operator na het WK? Things are looking far more positive than ever before. More and more Americans are coming. The Japanese, the Chinese, you see them every day, everywhere, like never before. And through tourism, that's creating more and more jobs. De crime rate is gedaald en we zijn positief dat we verder naar beneden komen. Als meer banen worden gecreëerd en er wordt gecreëerd door En nu we toch bezig zijn met dat goede nieuws, nog even een klein stukje Kaapstad-historie. Komt die bal voor, dan is het uiteindelijk het kopballetje van... Jo, het is 3 Het is afgelopen voor het Nederlands elftal en in de positieve zin. Nederland op een 3 1 voorsprong, Nederland gaat in de finale komen van het WK voetbal. Terug naar de economie. Hoe reëel zijn al die positieve Zuid-Afrikaanse verwachtingen? Scheidend Nederlandse ambassadeur Rob de Vos. Als je cynisch bent, dat ben ik niet, dan, dan, dan zeg je na een maand uh, werd dit land weer getroffen door stakingen. Uh, was er was weer veel politiek gekrakeel. Uh, er klaagden mensen over stijging van de eerste kosten van levensonderhoud. Natuurlijk gebeurt dat. Het is ook geen, geen toverstokje. Waarmee alle problemen in Zuid-Afrika worden opgelost. Dus je, je kunt er pas op, op, op langere termijn kun je daar, uh, een definitief oordeel over vestigen. Maar ik denk dat het toch, het is het eerste grote sportevenement, grote toernooi op het Afrikaanse continent. Dat je niet moet onderschatten wat dit voor de Zuid-Afrikanen zijn zelfvertrouwen heeft betekend. Morgen verder, dan in Zuid-Afrika en het jaar na het WK, Ajax, Cape Town en de jeugd. Kijk, en als we later terugkomen, dan komen we absoluut later terug. Dan kom ik niet om te kijken hoe Ajax voetbal, maar dan kom ik te kijken hoe het in de Township is veranderd. Dat dus morgen. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland, het Karo.nl. Straks de grootste golf van EHEC-besmettingen lijkt voorbij, maar een Nederlandse internist in Bremen is er toch nog behoorlijk druk mee. Eerst toch een van Diederik Ebbingen. Ik heb mij een tijd geleden voorgenomen om u op de hoogte te houden... van de werkzaamheden van Erik Lucassen van de PVV. Misschien weet u het nog. Het kamerlid dat bij de buren door de brievenbus plaste... mensen achtervolgde en intimideerde... neukte met ondergeschikte in het leger... en uiteraard essentieel bij het ontstaan en voortbestaan... van ons huidige kabinet omdat ik mensen graag een tweede kans gun, omdat ik vind dat mensen die verdienen... houd ik u af en toe op de hoogte van de activiteiten die in dit geval Lucasse... als volksvertegenwoordiger voor ons verricht. Ik wil de beste man namelijk rehabiliteren en wil u daarom deze... door Erik zelf geschreven tekst niet onthouden. Bovendien heeft Erik deze tekst zelfstandig in de Tweede Kamer voor mogen lezen. Ik wil maar zeggen, hij doet erg zijn best voor u en voor mij. En hoe komt hij? Voorzitter, in een gespannen huizenmarkt zien huisjesmelkers... de kans schoon om grof geld te verdienen over de rug van huurders. Huurders die vaak geen andere keus hebben. Steeds vaker bereiken ons berichten van burgers... die overlast ondervinden van deze praktijken. We kunnen dit dus gerust criminele praktijken noemen. De PVV is van mening dat het hierin vooral om de overlast en de criminaliteit gaat. We krijgen de signalen van burgers en bestuurders... Maar zien we dit ook terug in de cijfers van politie en justitie? Voorzitter, deze problemen moeten we natuurlijk van twee kanten aanpakken. Ten eerste het in balans brengen van vraag en aanbod... voordat malafide verhuurders in het gat springen. En misbruik maken van schaarste. De andere kant is het aanpakken van de daders. Aldus Erik Lucassen. Hartstikke goed, toch? Erik, je bent een ijverige en goede leerling. Een volksvertegenwoordiger naar mijn hart. Lukt het je ook een beetje om je in privéleven wat beter te gedragen? Ik hoop het, want ik gun het je. Van de politie hebben we gelukkig al een tijdje niets negatiefs van je vernomen. Ga zo door, zodat dit kabinet nog een lang en gelukkig leven beschoren is. Ze hebben je hard nodig. Al dus, Diederik en Morgen het ochtendhumeur van Stefan Stassen. Het is acht minuten voor half tien. We gaan eens terug naar de regio Vlissingen om te kijken... of die trein met nucleair afval alweer rijdt. NOS-collega Joris van de Kerkhof. Nee, hij rijdt niet. Hij staat stil. Hij staat al heel lang stil. Maar hij heeft dus vijf kilometer gereden vanaf de kerncentrale... tot, tot, tot hier de spoorwegovergang, waar een busje van de, uh, Greenpeace uh, staat. De mensen die daar aan vastgeklonken zaten, die op het spoor zaten... die zaten vastgeklonken aan het, uh, aan het busje, die zijn er vanaf gehaald. Maar binnenin zitten nog wel weer andere mensen van, uh, van Greenpeace. De politie heeft nu een, uh, een trekker erbij gehaald, een grote wagen. Uh, daar zit een lier aan en die lier die gaan ze vastmaken aan, uh, aan die wagen... Van Greenpeace zei net van oh, maar dat wordt wel heel erg gevaarlijk. Want de mensen binnenin, ze hebben zich ook vastgeklonken. En als die dan weggetrokken worden, dan gaat er echt iets fout. En ze kunnen niet uit zichzelf eh, naar buiten eh, gaan. Maar goed, misschien is het ook wel dreigen van de, van de politie. Een politieman die nu nog even aan de onderkant van het wagentje kijkt hoe het allemaal eh, precies vastzit. Ze zijn nog eh, aan het zoeken. Eh, vanochtend kon het makkelijk om mensen van het spoor af te halen. Dit is voor de politie in ieder geval een stuk moeilijker. De Radio 1 Tour Top 100. Uw keuze uit de 100 beste Franse hits. Ja, u kunt in de aanloop naar Radio Tour de France. Het begint op 2 juli als de 98e ronde van Frankrijk van start gaat. Zelf bepalen welke muziek Radio Tour gaat draaien. U kunt kiezen uit 250 platen. Uh, die kunt u vinden op radio1.nl. Bijvoorbeeld een zangeres uit Frankrijk die bekend werd in Nederland... en in Radio Tour bij Uitstek met het nummer Je Veux. Dit is Le Long de la Route. Dames en heren, hier is Zas. On a pas pris la peine de rassembler un peu avant que le temps prenne. Nos envies et nos voeux, les images, les querelles.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 Sans nos destins, sans plus aucun doute, j'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir nos petites mains, coûte que coûte. On n'a pas pris la peine de se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux. Transparent, le menson sur nos dents, impossible de le nia, tout le corps révélé. Prenons-nous la main, le long de la route, choisissons nos destins, sans plus aucun doute, chez quoi et se Zas met Le Long de la route Allemaal stemmen dus op radio1.nl voor die Tour Top 100. Morgen een nieuw eh, radiotourplaatje waaruit u kunt kiezen. Dan nu. De Duitse autoriteiten weten nog steeds niet wat precies de bron is van die EHEC-besmetting. Maar in het Bremense Miete ziekenhuis, waar de afgelopen weken tientallen patiënten binnen werden gebracht... begint de rust weer terug te keren. Frans Zandvoort is onderdirecteur en internist op de afdeling Nierziekte. Goedemorgen. Goedemorgen uit Bremen. Goedemorgen. Uh, de vraag is, uh, we weten nog steeds niet wat de oorzaak is, maar inmiddels begint wel de rust bij u terug te keren. Hoe kan dat? Sinds uh, eind vorige week merken we dat we duidelijk minder, uh, minder patiënten hebben. Eigenlijk hebben we de laatste dagen geen, geen nieuwe patiënten gehad. Um, we hebben zondag nog één patiënt gehad, we hebben zaterdag nog één patiënt gehad, maar die waren beide eigenlijk al heel lang ziek, uh, ziek in een ander ziekenhuis. Ja. En zijn eigenlijk alleen uh, naar ons gekomen omdat ze gewoon een verslechtering hadden van, van hun toestand. Ja. Onze indruk is eigenlijk dat uh, ergens begin, begin vorige week of het vorige weekend, dat, het daar, uh, dat vanaf daar geen nieuwe besmettingen. Opgetreden zijn. Nee, kun je daarmee ook constateren dat de besmettingshaard misschien is verdwenen inmiddels? Ik denk dat dat de enige mogelijke, de enige mogelijke verklaring is. Ja, uh, die uh, EHEC-haard uh, bij u in de, buurt, in de buurt van Bremen heeft u in ieder geval ik geloof, 32 patiënten opgeleverd hè, die uh, de afgelopen weken werden behandeld. Uh, hoeveel van die patiënten zijn inmiddels overleden? Het waren in totaal 33 patiënten. Overleden zijn er drie. En er zijn nog zes patiënten bij ons op de intensive care waar we ons nog grote zorgen over maken. Hoe gaat het met hen? Uh, slecht. Die zijn allemaal, uh, die, uh, zijn allemaal beademd. Uh, we hebben twee dagen geleden een poging gedaan uh, om ze wakker te laten worden. Omdat ze natuurlijk een soort narcose hebben. En daar moesten we vaststellen uh, dat ze eigenlijk niet zo reageerden als we gehoopt hadden. We moeten ervan uitgaan uh, dat daar uh, meer of minder ernstige hersenbeschadigingen zijn door de HOS. Ja, het moet wel een soort van halve oorlogssituatie zijn geweest bij u in dat ziekenhuis. Kon u al die patiënten kwijt? Um, wij konden eigenlijk niet meer als, als wij konden, wat, eigenlijk, wat, wat al duidelijk meer was als we in normale tijden gepresteerd hadden. Het is eigenlijk een uh, ja, zeer, zeer grote uh, organisatie geweest hier... Yeah. Uh, waarbij we patiënten die eigenlijk normaal hadden moeten komen... Uh, we thuis opgebeld hebben, gezegd, het gaat niet, uh, we hebben de bedden nodig. Uh, we hebben patiënten doorgestuurd uh, naar uh, andere ziekenhuizen... We hadden een hele goede samenwerking met een ander ziekenhuis, hier in Bremen het Rode Kruis ziekenhuis. Ja. Een ziekenhuis uh, richting noorden Bremenhaven, ja. waar eigenlijk ook uh, onze haard was. Onze haard lag heel duidelijk uh, net boven Bremenhaven, ergens ja. uh, in of onder de stad Coxhaven. Alles in die reen, uh, tast nog steeds in het duister wat die haard nu precies is geweest. Is het voor u eigenlijk van belang om precies de oorzaak te weten uh, als je te maken krijgt met resistente bacteriën in patiënten? mijzelf uh, niet zo direct. Dat is eigenlijk uh, de opgave van, van andere instanties ja. om erachter te komen waar het, waar het vandaan komt. Voor ons het enige belangrijke is dat we nu toch uh, goede hoop hebben uh, dat er geen nieuwe besmettingsgevallen optreden. Ja. Ik denk dat het belangrijk is dat men vindt wat het is. Want ja. als ik denk aan die arme boeren en tuinders, wat die. Uh, ja. ook in de afgelopen weken geleden hebben, ja. dan is het uh, alleen voor hun heel belangrijk dat er zo snel mo mogelijk... Ja. Duidelijkheid komt. Goed, de piek lijkt bij u in ieder geval nu uh, voorbij. Frans Sandvoort, onderdirecteur en internist op de afdeling Nierziekte in Bremen. Ik dank u zeer. Het is half, half, tien, uh, half elf, dames en heren. Tijd voor ons om af te ronden en u nog even door te verwijzen naar onze site uh, KRO.nl. En vooral ook naar de man die klaar zit in zijn bus. Geel van kleur, de bus dan. Uh, de radication, goedemorgen. De <laughs> <laughs> Hallo Sven, heb je schulden? Eh... Sarment vroeg je wat? Ja, ik vraag ik hoor, ik hoor het. Iedereen heeft wel eens een, een schuld. Ik heb een hypotheek, bijvoorbeeld. Ik heb een hypotheek, bijvoorbeeld. En, en verder, Samantha, vraag maar. Wat wilde je nog meer aan Zwijnt vragen? Had je als tiener schulden? Nee, had ik niet als tiener. Nee, jij wel? Nee. <laughs> Sven, we gaan het zo. Ik ben in Friesland. Uh, bij, uh, in Leeuwarden bij VMBO Groen van het AOC in Friesland. Want uh, ik wil weer aandacht hebben voor de schulden van, van tieners. En uh, uh, mijn stelling is dat wij ouderen daarmee de schulden gaan zijn. Je bent goed opgevoed door je moeder. En daarom had je geen schulden en vader. En een heleboel mensen vind ik, als ze schulden hebben, dan is het mis met de opvoeding. Ik heb Erika Verdegaal in de bus. Die heeft weer een boekje geschreven, Goed met Geld. Ik heb ook een ontwikkelingspsycholoog. En de directrice van de school is er en hij heleboel leerlingen die mij gaan uithebben, want ik heb altijd schulden, Sven. Uh, die <laughs> mij gaan uitleggen hoe ik beter met mijn geld moet leren omgaan. Maar ik weet zeker dat hij geen schulden heeft. Dat is de warme, aangename stemhebbende Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Op de westelijke Jordaanhoever is een moskee aangevallen... vermoedelijk door Joodse kolonisten. Er werd een brandende autoband binnengegooid... en ook is het gebouw beklad met Hebreeuwse leuzen. Onder andere met het woord prijskaartje. Dat wordt door militante kolonisten gebruikt om aan te geven... dat ze iedere maatregel tegen de kolonisten zullen vergelden. En trainer Martin Jol keert terug naar de Premier League in Engeland. Hij heeft een contract voor twee jaar getekend bij Fulham met een optie voor nog een jaar. Jol stapte halverwege het seizoen op bij Ajax. En bij Fulham is hij de opvolger van Martin Hughes. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradicationen. We zijn al jaren bezig om onze kinderen te leren hoe om te gaan met geld. Deze moderne kapitalistische maatschappij zit vol met gevaren. Dat blijkt iedere keer weer. Veel kinderen tussen de 12 en 18 jaar hebben schulden. Wat mij betreft kunnen we op Radio 1 hier niet genoeg aandacht aan besteden. Vandaag wil ik met u praten over de rol van ons. De volwassenen, de mensen die verantwoordelijk zijn voor onze maatschappijinrichting. Leren we onze kinderen wel genoeg over de verleidingen van de maatschappij? Moeten wij niet zeggen, we doen niet mee met de omgevingsdruk... om het nieuwste van het nieuwste te willen? Beïnvloeden wij volwassenen onze kinderen niet te veel... door dus steeds achter trends aan te rennen... zoals Barbara die de nieuwste iPad moet hebben? Wij zijn schuldig aan het gelduitgeefgedrag van kinderen. Stop met kinderen de les te lezen en verander zelf. Wat denkt u? Bent u een ouder die zegt... nou Prim, ik kan het ook niet? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Hallo, kom maar binnen. Marien moet nu een jingle in starten. Luisteraar, die is er niet. Dat geeft niet, want we staan in Friesland in Leeuwarden... bij het VMBO Groen van het AOC Friesland. En er zijn hier een aantal leerlingen... die april de voorstelling uitverkocht hebben gezien. Hoe heet jij? Hajo. Hey, Hajo, wat vond je van die... Ik vond het een stomme voorstelling. Jij? Nee, ik vond het wel leuk. Wat was er nou leuk aan? Ja, het was wel een gezellige, goede voorstelling was het wel. Slecht zien hoe je met geld om kon gaan en zo. En hoe heet jij? Tara. Nou, wat heb jij... Oh, zo heet mijn tweede dochter ook, die Tanika Suraganitara. En wat heb jij geleerd bij die voorstelling wat je nog niet wist? Niks. Niks? Nee, hè? Nee, eigenlijk niet. Heeft Had jij ook zo'n spaarpotje waar je steeds geld in moest gooien om voor iets te sparen? Nee, dat doe ik eigenlijk niet. Hoe gaat het, als je een mooi blouse aan als je dat wil kopen, hoe gaat dat thuis bij jou dan? Nou, mijn moeder betaalt het. Haha. Heb jij ooit ergens voor moeten sparen? Um, nee. Ah, oh, Tara, verwend kind. En hoe heet jij? Ik heet Michiel. En Michiel, waar heb jij het laatst voor gespaard? Eh, uh, voor een... Uh, ik weet het niet meer waar ik voor gespaard heb. Maar spaar je überhaupt? Ja, ik spaar voor mijn rijbewijs op het moment. Aha, en hoe deed je toen je dertien? Was Had je zo'n spaarpotje waar je iedere week geld in gooide? Ja, dat doe ik nog steeds eigenlijk. Ja, en wat doe je dan vervolgens met dat geld? Uh, op de bank zetten. Aha, jij bent zo eentje die niet uitgeeft, maar pot. Um, nou, eigenlijk, eigenlijk allebei wel een beetje. Half om half. Uh, waar geef jij het meeste geld uit? Uh, dat weet ik niet. Nee? Gewoon... Uh, nee, kom op. Kom op. Aan wiet, aan aan bier. <laughs> nee, gewoon uh, in de supermarkt. Ja, aan wat? Als snacks. Ik heb schulden. Als <laughs> snacks? Wie heeft schulden? Oh, wie zei dat? Oh, welk meisje is schulden? Een blonde met een wit hemd. Heb je echt schulden? Oh nee, die zitten... Luisteraars, het leuke van kinderen is dat ze ontzettend gezellig zijn... en net zoals ik alles overal doorheen kan halen, vooral doorgaan. Hoe heet jij? Monika. En heb jij schulden? Nee hoor, nooit. En hoe komt dat? En omdat ik gewoon, ja, ik geef al veel uit... maar als ik het niet meer heb, dan uh, klaar. Wacht ik tot ik weer geld heb, geef ik het weer uit. En waarom geef je het zo wel uit? Kleding. Laat kijken. Want kijk, ik heb opzettelijk dit aangetrokken. Want alles wat ik aan heb, heb ik in de uitverkoop gekocht. Dit hem kostte uh, omgerekend was in dollars, was 10 gulden in Nederlands. Die broek was 7 gulden. Allemaal in de uitverkoop. Nou, ik koop nooit voor in de uitverkoop. Oh, nee. nee? Wat heb je betaald voor dit mooie jek wat je aan hebt? Dat weet ik niet meer. Ik heb schulden. Ik heb, schulden. Ja. Ik heb ouders betaald, dus dat weet ik niet. Oh, en, en waarvoor spaar jij dan? Nou, nee, ik spaar nooit. Nee? nee? Maar hoe komt het dat je dan steeds geld hebt? Nou, gewoon uh, krantwijk. Geef ik gewoon geld uit. Dus, en hoe lang doe je krantenweek al? Twee jaar ongeveer. Ja, Oké, okay. ik vind als je hard werkt mag je het ook hard uitgeven. Zoals Rien bij ons, die is verspeelt ook altijd zijn geld. En jij, nou kijk, luister als iets valt op, die meiden zijn allemaal los. En het zijn van die beschaafde jongens, dus wij jongens hebben nog toekomst. Laat me kijken, jij hebt ook geen schuld hè? Nee, nog niet. Nee, nee, ook, niet aan, ook niet aan beginnen. Hoe oud ben je? Ik ben nu vijftien. En hoe heet je? Martijn. Oké okay, Martijn, en uh, uh, hoe komt het dat jij zo gedisciplineerd bent dat jij geen schulden hebt? Dat heb ik volgens mij van mijn ouders. Ja, hè? Dat is, en kijk even naar de rest. Allemaal, het is wel van de ouders voornamelijk, hè? Dat we het hebben geleerd. Ja, toch? Ja, vind ik ja. wel. En is, zijn je ouders een beetje streng? Dat als je met iets thuis komt, dan te vragen hoe heb je het betaald en hoe kom je aan het geld? Uh, ja, dat, dat zeggen ze wel. Wat ik, uh, hoeveel ik ervoor betaald heb en, ja, en waar. Ja. Hey, is geld belangrijk? Ja. ja. Maakt geld gelukkig? Soms. En weet je wanneer het wel gelukkig maakt? Nee, nou, als je wat mee, uh, maken. Met iedereen houd van geld, maar ik niet gelukkig van help. Lekker lakker lakker Ik laat je net de moedbekker. Dat is de vraag met iedereen houdt van de Erika Ver Je bent al eerder mijn gast geweest, omdat ik het fantastisch vind wat je doet. Je hebt nu een nieuw boekje uit Goed met Geld. Waarom hebben jullie dat boekje geschreven? Nou, dat, dat is hard nodig, want één op de vier huishoudens in Nederland die heeft een betalingsachterstand of een schuld. Dat is ontzettend vervelend en mensen voelen nu ook wel aan dat dat moet veranderen. Die ja. ouders willen dat ook. En weet je, heel veel kinderen vinden dus dat hun ouders het niet goed hebben, financieel hebben opgevoed. Ja, en dan, wat moet dit boekje voor zorgen dan? Voor twee dingen: ideeën voor de ouders, hoe ze het moeten en kunnen aanpakken. En bewustwording van ouders. Van waarom gaan ze nou overal in mee? Hè? Want je, je moet niet iets doen omdat je je schuldig voelt. Of puur omdat kinderen het heel graag willen, of omdat je je kinderen blij wil maken, of omdat andere kinderen het willen. Je moet je eigen koers varen. Ja, maar, maar, maar hoe doe je dat? Want um, uh, volwassenen zijn net als de... Ik, ik weet, um, ik word constant aangesproken op mijn kleding. Mensen vonden het belachelijk dat ik een oude auto van 15 jaar heb, terwijl ik een televisie en een radioprogramma heb. He? Uh, ik krijg nooit merkkleding. Ik vind het belachelijk om, om, om, om 100 euro meer te betalen om de naam van een achterlijke idioot als Armani of Bos te mogen meetorsen. Dus ik maar dat kijk mijn omgeving maar aan en zeg ben je gek en ik kan daar tegen, ja. maar een heleboel mensen niet. Dat is zo, is het. Heel veel mensen die worden dus, want marketeers en verkopers ja. zijn verschrikkelijk slim. Dus die weten precies hoe ze mensen moeten beïnvloeden. Nou vind ik het nog niet zo erg om veel geld uit te geven als het maar ook maar binnenkomt. Ja. Maar als je daardoor in de schulden raakt, is het natuurlijk een groot probleem. En hoe, hoe zou je de ik zal het aan het leren? U bent lerares, hoe heet u? Dat klopt, Helentje Zwart. Oké, okay, mevrouw Zwart, hoe leert u, u, welk vak geeft u? Mens en maatschappij. Oké, okay, uh, uh, maakt u kinderen bewust van dat er een omgevingsdruk is die hun opjaagt? Ja, om... ja zeker. We maken bijvoorbeeld met elkaar reclame. Huh? Dan maken we posters en dan proberen we de ander te beïnvloeden... om, nou ja, bij jouw uh, stand... Oh, he, om hoe, hoe, hoe je elkaar beïnvloedt. Maar, maar merk je dat kinderen dan bewust worden? Want kijk, ik heb tegen mijn kinderen heb ik de hele tijd, vanaf ze geboren zijn... zodra er een reclame was, heb ik gezegd, als je het koopt, ben je dom. Want die mensen willen dat je het koopt, dus ja. als je luistert naar die reclame... en dan zei de papa, ik wil dat, dan zei ik, ja, maar als je ernaar luistert... dan ben je een dommerik. Ja. En zie je dat dat ook gebeurt bij kinderen door het vak wat u geeft? Ja, ja, kijk, je, je hebt ze natuurlijk kort in de klas. Opvoeden heb je een veel intensievere band met je kinderen... dan wanneer je voor de klas staat. Ja. Maar ik denk wel dat je kleine setjes in de goede richting kan geven. Uh, wie, van, wie van jullie hier heeft het vak bij mevrouw uh, Zwart gevolgd? Even kijken, niemand in de bus. Nee, ik niemand buiten van de bus. Nee, maar deze groep niet. Er staat... oh, nee, maar ik, ja, ik kom... Daar zit een groep. Oké, okay, maar ik ga even kijken bij wie het gewerkt heeft. Daar ga ik even daar langs. Buiten. Luister, dit is ontzettend spannend, want het is hier een heel schoolplein vol. <laughs> en dan ga ik even kijken, wie heeft lesgevallen? Hebben jullie dat vak gedaan bij mevrouw Schwart met die reclame? Ja. En merk je dat er iets verandert in je gedachten? Nee. <laughs> nee. Maar als jij nu een reclame ziet op televisie, denk je nou, wat willen ze me verkopen? Hoe willen ze me beïnvloeden? Nou, maar ik laat me niet beïnvloeden. Nee? nee. Nou, even kijken. Die schoenen die je aan hebt, dat is van het merk Nike. Waarom heb je die gekocht? Omdat ik ze mooi vind. Ja, maar dat is toch beïnvloeding. Want als erop staat, of zo staan, het merk A, zou je het ook gekocht hebben. Nee, nee. Nike geeft miljarden uit, zodat jij positieve associatie krijgt bij het woord Nike... en niet denkt uitbuiters die met kinderarbeid werken. Ja, oké, okay, dat is waar. Dus zie je dat je wel beïnvloed wordt. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, dus die, die, die les van mevrouw Zwart heeft niet erg geholpen? Nee. nee. Wie heeft nog meer les gevolgd bij mevrouw Zwart? Dat vak om zelf reclame te maken? Jij? Heeft het bij jou geholpen? Nee. nee? Ah, mevrouw Zwart. Geef aan die kinderen. Maar, maar, maar, uh, maar denk na over beïnvloeding nu? Nee. Nee? nee. Hoe oud ben je? 13. Ah, ja, ja, ja, mevrouw Zwart. Het werkt niet echt. <laughs> grote, grote toekomst moet ik nog hier ah, waarmaken. Nou, het, het is wel belangrijk. Dat, en dat bleef u doen ieder jaar? Ja, absoluut. Natuurlijk. We, we hebben het er wel over in de klas. En dan komen kinderen ook. We hebben aan het einde van het schooljaar dan hebben we altijd de verdieping economie. En ook omdat je de leerlingen dan al wat langer kent... dan vertellen ze ook meer over hun thuissituatie. En dan komen er wel degelijk verhalen die, waarvan je denkt... oei, ja, hier moeten we wel wat mee. Oké, okay, dank wel. Erika, verder gaat Zou je meer aandacht op school moeten besteden... aan dit soort projecten zoals mevrouw Swart dat doet? Ik vind het op zich hartstikke goed dat ze dat op scholen doen... maar het belangrijkste zijn de ouders. Want die ouders hebben veel meer invloed op de kinderen... Dan, en van veel jongeren af, hè, vanaf nul... Dan alleen de school. En als kinderen financiële problemen krijgen later, kun je als ouder niet slapen. Dus jij moet er wat aan doen. Nou, ik denk ze bekijken het maar. Maar goed, ik ben ook. Te, die klopt niet. Maar professor Willem Koops, u bent ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, professor Koops, kunt u mij uitleggen hoe het komt dat wij als samenleving toestaan dat onze kinderen, zoals Adorno zegt, worden opgevoed. Adorno-luisteraars is een filosoof die zei dat het kapitalisme... Om mensen vormt tot de perfecte radar erin. En ik merk nu dat het lijkt alsof we kinderen opvoeden... tot de perfecte consument die maar onze producten gaat kopen, kopen, kopen. Hoe komt dat? Ja, dat, ik denk dat er twee redenen zijn. Ten eerste is de, de, de commercie en de reclame is zo ongelooflijk uitgekoopt geraakt... dat ook kinderen, een enorme markt van kinderen eh, aangeboord is en kinderen dus verleid worden tot het kopen van dingen... die ze niet helemaal zelf spontaan bedacht hebben... maar die de commissie bedacht heeft om te willen verkopen. U moet Professor Koop, sorry dat ik u onderbreek. We zijn een actualiteitenzender. En kernenergietransport is weer groot nieuws. Joris van den Kerkhof van de nus er. We gaan luisteren even naar Joris van der Kerkhof... voor het laatste ja. nieuws over het kernafvaltransport en Greenpeace... die daar weer ons geld zit te verspillen. Joris, ga je gang. <laughs> dat geld, dat hebben ze gebruikt om een... Ja. Een, een, een, een, een treinspoor uh, daar, daar een tijdje op te gaan zitten met een, met een vrachtwagen. Die vrachtwagen is van het spoor afgetrokken. Daar zaten vier mensen uh, aan vast aan de onderkant. Maar ook binnen in de vrachtwagen zitten nu nog vier mensen. Maar de vrachtwagen is uh, naar achteren getrokken en de trein die uh, in anderhalf uur tijd of twee uur tijd uh, vijf kilometer heeft gereden, die is nu weer verder uh, gegaan. Verder op weg van zijn weg naar Borselen, naar De Haag in, uh, in Frankrijk. De actie van Greenpeace hier op deze de plek in Vlissingen-Oost is nu voorbij. Maar ja, zij zeggen, zij zeggen dat er op een andere plek... nog vast weer een nieuwe verrassing komt voor die trein. Oké, okay, dankjewel Joris van der Kerkhoff. Je blijft ons op de hoogte houden. Luisteraar, ik zal een keertje een uitzending maken... over hoeveel die acties van Greenpeace onze maatschappij niet kost. Maar goed, dat is een ander verhaal. Professor Koops, sorry, u was aan het uitleggen... waarom onze kinderen worden gemanipuleerd. Gaat uw gang. De... Het markt in Amerika uh, daar wordt per jaar uh, ongeveer 70 miljard dollar omgezet door kinderen beneden de leeftijd van 12. En dat betekent dat de reclame zich gestort heeft op, op uh, jonge kinderen en dat heel slim doen. Ik, ja, ik ben geneigd echt voorbeeld, dat zal misschien te lang duren. Eén nee, dus reden is, is één, ja, nou ja, kijk, je hebt uh, in Amerika de gewoonte dat uh, bedrijven die huren kinderen in van rijke ouders die grote netwerken hebben. ...jonge kinderen, twee, drie, vier jaar... ...en die worden getraind om heel veel te gaan houden... ...van een onzinnig speelgoedje. Dat doet er niet toe wat. En als ze daar goed genoeg aan gehecht zijn... ...worden ze weer de natuur weggelaten. ...en dan weet de reclame maken dat dit kind... ...naar alle verjaardagen van belangrijke mensen... ...die ook rijk zijn, gaat... ...en elke keer dat speelgoedje meeneemt... ...waardoor andere kinderen hun aandacht vestigen op dat speelgoedje. Dat wordt gegeven door dat kindje aan alle anderen... ...en dat, is een soort, dat wordt een soort oceaan, zal ik maar zeggen grote golven van dat ene speelgoedje die zich over Amerika uitrollen. Dat is een manier waarop men kinderen onzinnig, onzinnige dingen laat kopen. Maar professor Koops, ja. we weten dit. Waarom ja. verzetten wij ons als maatschappij daar niet tegen? Dat als een kindje komt met een speelgoed dat wij zeggen... ba, stom, ja. vies. Ja, dat is re nou, reden twee, vrees ik, is toch dat de omgang van ouders met kinderen... nu, verschilt van, uh, laat ik zeggen, 50, 60 jaar geleden... En dat verschil zit hem vooral in het feit dat kinderen ja, bijna partners en speelgenootjes van ouders zijn geworden. Veel meer dan ooit in de geschiedenis het geval is geweest. En dat betekent dat, kinderen, dat veel beslissingen aan kinderen zelf worden overgelaten op het jonge leeftijd. Nou zullen we het even ja. kijken. Wie van jullie mag heel veel zelf beslissen over wat voor voorbeeld professor? Want ik heb hier een testpanel. Dus welk ja. voorbeeld van aanschaf zou ik als ze kunnen vragen? Oké, okay, kleding. Hoe koop je dat? Wie, wie van jullie laat zijn kleding door zijn ouders kiezen? Oh, door zijn ouders één persoon? Ja. Wie, wie, wie kiest jouw kleding? Uh, mijn moeder. Ja. Die uh, koopt dat. Ja, professor. Eén jongen. Al die meiden moeten hun gezicht zien. Die kijken allemaal. Oh nee, dat gebeurt mij niet. Maar uh, gaan jullie dan naar de goedkoopste of gaan jullie naar de duurdere kleding? Nou, mijn moeder die haalt het. Maar meestal gaat ze dan naar de duurdere. Want zij houdt alleen van merkkleren. Maar de Vibra of Zeeman? Nee, dat komt ze nooit. Ja, de heer ziet u al professor, ze gaan dus naar die duurdere zaken waar ze zinloze merkjes honderden euro's meer betalen. Meneer uh, Sibens, goedemorgen. Ja, dat... Laat dat u uw uit. kinderen ook meer geld betalen voor hun kleding, meneer Sibbens? Nee, dat doen wij niet. Hoe oud wij zijn uw kinderen? Die, beta die betalen het zelf, maar ze zullen het ook zelf moeten verdienen. Hoe oud, hoe oud zijn uw kinderen? Ja, mijn kinderen zijn inmiddels thuis uit. Maar toen ze nog thuis woonden... Ja, en ik had er vier. Simons, dat ik had er we... vier. Ze hadden allemaal een, een baantje erbij. Ja. En ze zorgden voor zichzelf. Meneer Simbens, oude tijd. Er was nog geen internet, social media... die die kinderen opjoegen. U had het nog ja, gemakkelijker. Die kinderen zijn nu 25. Dat, dat was toen ook al. Die wilden ook een mobiele telefoon. Die wilden ook een brommer. Die wilden ook een auto. Dat hebben ze zich ook allemaal gekocht. Maar van hun eigen geld... En hoe doet u en dat? Als, als vader en moeder de auto financieren, de, de telefoon financieren... Eh, bij W kan kopen aan eh, alles, dan gaan de kinderen het ook doen. Dat wordt hen zo geleerd. Ja. Professor Koops, hoe, hoe, hoe moeten ouders die dit, naar dit luisteren... en bij zichzelf te raden gaan en denken... Oeps, ik ben zo, je moet je eigen gedrag ook veranderen weer. Je kind kunnen we invloeden, toch? Uh, ja, nou ja, ik denk dat je uh, meer dan gezegd wordt uh, moet realiseren... Opvoeden, dat je kinderen ook moet opvoeden en moet leren hoe je geld uitgeeft en besteedt. En dat kan je op jonge leeftijd, daar kan mee beginnen. Kleine bedragen zou geld beschikbaar zijn, maar heel goed monitoren wat die kinderen, heel goed volgen, wat die kinderen daar precies mee doen. En ze daar met ze over spreken. Pref, pref, ik, geld uit, ja. ik had dus bedacht, ik wou in winkelstraten uh, dat de gemeentes gaan dwingen dat aan de kop van winkelstraten wordt gezegd pas op met reclame en pas op wat je koopt, veel is onnodig. Zouden we dat nee. niet kunnen doen? Het, het lijkt me een goed idee, maar ik weet alleen niet of het effectief is. Want weet u, u, u moet concurreren met reclamemakers die daar een beroep van gemaakt hebben. Die ongelooflijk slim mensen verleiden inderdaad merkleding te kopen en ga zo maar door. Kunt, ik, ik, hoor, ik hoor mijn eigen kleinkinderen, uh, ik mag niet klagen, maar die, die kan ik horen zeggen: uh, Ja, kijk, dit zijn, dit zijn schoenen, daar kan, niet mee te, daar kan je niet mee vertonen. Verkeerd merk of geen merk. U? Ik, ja. nou, dat is het dat is effect van hele slimme reclame. Ja. En daar, daar kunnen wij bijna niet tegen strijden. Erika Verdegaal, je bent heel veel bezig met die schulden. En samen met het Niebeurt. Deze boekjes die je uitgeeft. Dit, die, je verliest ze toch bijvoorbeeld van die grote commerciële partijen. die sterreclama inkopen bij RTL en zo. Hè, en, en grote sterren die op bepaalde schoenen lopen. Ja, met, met... zo moeilijk. Daarom vind ik eigenlijk dat gemeentes dat boekje aan de mensen cadeau moeten doen. <laughs> ja. Vooral aan ja. mensen die dat goed kunnen gebruiken. Ja, maar die mensen lezen het niet. Ja, ja, die mensen ja. moet je beïnvloeden met ja. televisieprogramma's. Ja, het zou met... fantastisch zijn. Gewoon laten zien van hoe word je beïnvloed. Want je hebt nu ook zo'n hele belangrijke beïnvloeder. Die gaat de hele wereld over, geeft allemaal seminars. Die Chialdini, die laat dan weer allerlei verkopers zien van nou, de nieuwste technieken om uh, klanten te trekken. Daar kun je als ouder bijna niet tegenop. Behalve sterk in je schoenen staan. Geen schuldgevoel hebben. Misschien ook praten met andere ouders, hè. Van zo van, wij nou, doen het gewoon niet Erika, meer. Erika, weet je hoe ik op het schoolplein door andere moeders werd gezegd... premier, met je radicale ideeën, doe nou gewoon mee, zeur niet. Ja, maar ze vonden jou niet stom. Nou ja, Ze wel. accepteerden het wel. Nee, want als ze op Sinterklaas en ik zei Sinterklaas bestaan niet... en het is één hype van de commercie om troep te verkopen... werd ik bijna met pek en veren van het schoolplein ja? afgedragen. Ja? Ik ben zelf ook zo, maar heb ik nooit last van gehad. <laughs> ja, maar jij, ja, jij, bent klein, jij bent een aantrekkelijke vrouw, ik ben een lelijke man, dat scheelt ook wel. Goedemorgen, uh, uh, meneer e uh, Erwin. U woont nog wat zeggen, geen gang. Ja, kijk, de, die, die commercie, kijk, het komt allemaal van die ouders vandaan, snap je? Ja. Kijk, ik ben opgevoed in, uh, ja, ik, waar we het niet arm gehad. Ja. En alle vriendjes uh, in de straat hadden ook allemaal merkkleren. En uh, ik moest met de uh, gimpen van de markt uh, lopen, snap je? En ja, ik heb uh, altijd voor mezelf kunnen zorgen. Ik ben gewoon de kranten gaan nemen, het uh, avonds, of uh, het ochtends of s'avonds. avonds. Dus ja, ik, ik had wel mijn spullen, maar daar moet ik zelf voor zorgen. En als je ja. alles maar krijgt. Kijk, al die kinderen hebben bel te goed, hoe komen ze eraan? Ja, dat is een goede vraag. Krijgen... Hoe, kwam, hoe kwam jij aan je bel te goed? Uh, mijn vader en moeder betalen. Oké, ja, de, he, zijn vader en moeder. Ik moet ook eerlijk toegeven, Erwin, dank u wel voor het belt dat ik mijn kinderen ook een beetje te veel verwennen, Maar ik denk, ik kan het liever betalen dan dat ze het gaan stelen. Professor Koops, ik kreeg van Erika een tweet. Oh, oké, okay. uh, Erika, ik krijg hier een tweet. Professor Koops, hartstikke bedankt dat u uh, de uitzending was. Waar ik even grote problemen mee heb. want... Het is een argument waar, als we kinderen niet vroeg leren om veel geld uit te geven... hoe houden wij onze economie dan draaiende? Ja, ja, nou, flauwekul. Ik bedoel, ik vind het heel erg dat de consument in de schulden moet gaan zitten... om de economie draaiende te houden. Bovendien is een doodlopende weg. Uiteindelijk is die consument helemaal blut. Dus dan valt er ook niks meer uit te persen. Ja, dan gaan we meer lenen en lenen om toch te... Ja, maar dat houd houdt op. Op een gegeven moment houdt het op. Nederland heeft al heel veel schulden, hè? hypotheekschulden, hoogste hoofd, per hoofd van de bevolking op de hele wereld. Dus we zitten nu ook uh, steeds meer in de consumptieve schulden. Ja. Waarom hebben aan... jullie me deze tweet gegeven, Momo en Barbara? Want nu zit ik de hele tijd te denken... ja, ik wil ook wel dat het goed gaat met de BV in Nederland. Dus hoe moeten we... Dan ja, je... maar daar hoef je als individu niet voor te zorgen. Nee, de overheid heeft twee taken. Met voor de economie, hè, helpen ja. dat het goed gaat... maar ook de consument een hand reiken. Ja. Je kunt een consument niet als een soort pion... Maar gebruiken om, uh, om de economie aan de gang te houden. Nee, ben je waar. kanonnenvoer in wezen? Nee, dat is waar. Mevrouw Zwart, denkt u dat het zou helpen... als we dan iedere keer blijven beuken op Radio 1 uh, hierover? <laughs> ja... Uh, uh, uh, je moet het door. ...en de media, en het onderwijs, en de overheid, en nou, op alle vlakken. En ik denk dat het inderdaad vooral gaat op dat je kinderen bewust maakt... ...dat ze hun eigen keuzes maken. Weet je waar je kinderen ook van bewust moet maken? Nou. Goeie muziek. Goed plan. Luisteraars, het is dinsdag voor de kinderen hier. Ik ben een grote fan van Rob de Nijs. Kennen jullie die allemaal? Een fantastische zanger. En iedere dinsdag bel ik even met Rob de Nijs. En voor de mensen die daar willen gaan... Uh, in donderdag 9 juni staat hij in de oud in Almere. Fantastische show. Zaterdag 11 juni is hij in het Oude Luxor in Rotterdam. En meneer de Nees, ik dacht ik kan met u gaan praten over schulden. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Frem. Ik ga van uw nieuwe CD Eindelijk Vrij een liedje draaien... omdat deze discussie die we hebben, dat typeert... en dat is dingen die je niet kunt veranderen. Hoe kwam u ja. op dat liedje? Uh, daar, kwam ik, uh, daar kwam ik door uh, Joost Nuizel. Joost Nuizel is een, uh, een geweldige uh, tekstschrijver... dat was ooit uh, directeur van, van Kleine Comedie in uh, Amsterdam. En die schrijft op, bijvoorbeeld ook foto van Vroeger, heeft hij geschreven... Maar ook het Bert Zomer. Het is uh, een man die mijn carrière lang eigenlijk met uh, prachtige teksten aankomt. En dit is uh, een van zijn laatsten. En uh, misschien weer ook een van zijn meest bijzondere teksten. Maar, maar meneer Denijs, dan is het wat. Ik, ik, we zitten dus zo uw hele carrière te bekijken. En, en ja. dan is het op de de, uw nieuwste CD eindelijk vrij. Maar ja. het klinkt wel heel erg. Want die CD had heel erg ander soort liedjes. Maar dit is echt voor mij een heel erg Rob Denijs lied. Ja, nou, dat, uh, zo hoort dat ook, hè? <laughs> Als ik een liedje zing, dan probeer ik dat uh, zoveel mogelijk naar mezelf toe te trekken. En ja, uiteindelijk ook een Nijs liedje te maken. Dank u wel, meneer Denees. Tot volgende week. Donderdag 9 juni Almere en zaterdag 11 juli in het Oude Luxor in Rotterdam. Veel plezier. Dankjewel. Dag, dag meneer Denees. ZANG Ontwaakte vanmorgen laat... Er klonk een soort muziek op straat. Ze vroeg om een trombone en een zoen. Want zo zei ze: komt het allemaal wel goed met jou en mij? Staan we samen voor de spiegel: ben ik dit en ik ben jij. Toen wou ze thee en beter weer, en dat ik danste als een beer En dingen waar geen mens waaraan kan doen. Dingen waar geen mens waaraan kan doen. Ik dank alle luisteraars en alle deelnemers. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... en de Stergelden, die verdienen dus haar reclame. Dat zijn de financiers van de publieke omroep. Redactie Sulema El Galdi, Anouk Tulner, Rien Aert. Productie Hans Twint en Momo Saru. Techniek, logistiek en transport. Marien Albersboer. eindredactie en regie Barbara van der Klis. Hiernaar Ster, door Begens en Felix Meurders. Printtime is een NTR-programma. De NTR brengt cultuur iedere dag. Ik dank alle leerlingen van het... Uh... En College Groen. Ontzettend dat ze in de bus waren en deel hebben genomen. Uh, tot morgen iedereen. Shalom. Daag. En Ik een mooie vrouw. Ik wil een houten winterjas. En hoop dat het augustus was. En dingen waar geen mens wat aan kan doen. Dingen waar geen mens wat aan kan doen. Of wil jij je soms onttrekken aan dit spel? Omdat jij het niet kan winnen, en ik wel. Ik ben nu al een halve dag benieuwd naar wat er kan en mag. En dingen. Waar geen mens wat aan kan doen. Dingen waar geen mens wat aan kan doen. It's De radio 1 Tour top 100. Een flirt avec toi, chauffeur.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 100 beste Franse hits. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bij Delta Lloyd zijn we graag kritisch op het juiste moment. En wij vinden eigenlijk dat u dat ook zou moeten zijn. Op uw pensioen bijvoorbeeld. U weet wel, die hele dikke map ergens achter in de kast.